Het weer in de oostelijke helft van het land buien met kans op onweer. In het westen droog en zonnig. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het oosten opnieuw kans op buien. Elders is het droog en breekt de zon geregeld door. En het wordt dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. AVB verkeersinformatie. Er staat in totaal 20 kilometer file. De files die opvallen worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 van de Bos naar Utrecht staat voor Waardenburg 3 kilometer door wegwerkzaamheden. De A2 bij Utrecht richting Den Bosch tussen Maars en de Knoopput Oude Rijn 3. De A16 breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 4 kilometer. En dat komt door de file op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Ik had een maar ja, te lang maar heel hard van de finish komt Tom Bonen heeft de Tour de France verlaten. Iedere kilometer dat, dat was hij eigenlijk niet te veel. En daar kregen de renners de wind vol, maar dan ook vol mee. Hij staat er echt bij als een soort vleugellam vogeltje. Dat was dat moraal even weg. Dus die is niet echt voor mij direct dat ik zeg, nou, uh, hier sta ik echt om, uh, om te springen. Maar wandelen, dat gebeurt nu niet meer, er wordt gevlogen. Mark Cavendish, is Cavendish, wel hoor. Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalebout, Aart Vierhouten, Tom van Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is zaterdag 9 juli. En de renners in de Ronde van Frankrijk hebben er al een week op zitten. En als je dan de balans opmaakt, kan Nederland eigenlijk behoorlijk tevreden zijn. Want Robert G. Sink, heeft de witte trui om de schouders en staat inmiddels tiende in het algemeen klassement. En de bolletjes tonpoezen zijn te verkrijgen bij de bakker in Ierseke. Johnny Hogerland leidt het bergklassement, kan hij dat vandaag ook vasthouden. Hij heeft beloofd dat hij er alles aan gaat doen. Geo Lippens, ze zijn iets meer dan drie kwartier aan het fietsen. Welke Nederlander zit er vandaag in de kopgroep? Nou hoor, er zit één Nederlander in de kopgroep. En die Nederlander heet Adi Engels. Hij rijdt voor de Quickstep-formatie. Hij was natuurlijk de trouwe knecht van Tom Bonen. Die hem na de valpartij moest terugbrengen in de richting van de finish. Tom Bonen inmiddels uit de Tour. Dus mag Adi Engels voor zijn eigen kansen gaan. En zit hij in de kopgroep. Mooi dat we er een Nederlander bij hebben. Op weg met Radio Tour de France. Samedi... 9 juillet 8e étape Egurande Superbesse Ici Radio Tour de France Lastras Blecht en nous tous Beginnen. Coldplay was dat met kloks. Ja, dan gaan we naar de koers naar Rio Lippen. Zijn ook wat bergpunten te verdienen vandaag, hè? Ja, en ik ben bang dat Johnny Hogeland vandaag zijn bergtrui wel kwijt gaat raken. Want oh nee. uh, hij heeft, uh, ja, jammer hè, dat heeft hij toch twee dagjes van mogen genieten. Maar hij zit niet in de kopgroep en dat is uh, jammer, want dat betekent dat uh, anderen punten kunnen wegkapen. En het eerste puntje is zojuist al uh, weggekaapt op de Côte des vaux les bains dat was na 65,5 kilometer een klimmetje van de vierde categorie. Nou kwam Julien El Fares als eerste boven. Die pakte daar één puntje. Nog geen bedreiging natuurlijk voor Johnny Hogeland. Maar als die El Fares nu gewoon doorgaat met uh, sprokkelen. Dan, dan gaat het hard hoor. Want er zijn vandaag in totaal negen punten te verdienen. We hebben twee klimmetjes van de vierde categorie. We hebben één klim van de tweede categorie. Daar zijn we zojuist met de auto overheen gereden. Op weg hier naar Superbes. En dat is toch echt een hele serieuze klim. Smalle weg, bochtige weggetjes. Bochtig klimmetje. Veel publiek langs de kant van de weg. Dat kan nog wel wat worden. Daarna even een moeilijke technische afdaling. En dan kunnen de heren beginnen aan de laatste klim. Dat is de klim van de derde categorie. Superbest. En dat is een verschrikkelijk stijl. Krenk en wielerliefhebbers kunnen zich dat ongetwijfeld nog herinneren. In 1996 was het Rolf Seurensen die hier als eerste bovenkwam. Reed toen voor Rabobank. Had een mooi succes. Was ook het eerste jaar van Rabobank in het professionele wielrennen. En toen lag de finish een aantal kilometers verderop op een mega grote parkeerplaats. Maar nu ligt hij echt op de top van het klimmetje. Net als drie jaar geleden toen Ricardo Rico hier als eerste bovenkwam. Voor Valverde en voor... Evans, dat waren toen de eerste drie. Hogeland dus niet in de kopgroep, maar we hebben een kopgroep van uh, negen man. Ik noemde natuurlijk die naam al van Adi Engels van Quickstep. Verder een Portugees, Rui Costa, een Fransman, Christophe Riblon, Spanjaard Xavier Zandio. Dan hebben we Julien El Fares, dat is de man van uh, dat punt voor de draaien uit Frankrijk. Romain Zijnklen, een Belg van Cofidis, TJ van Garderen, goede Amerikaan. Cyril Gauthier van Europcar, ook een Fransman. En tot slot Alexander Kolopnef, een Twee keer nationaal kampioen geweest. Goede prestaties geleverd onder andere op de Olympische Spelen. Maar uh, vooral bekend als uh, aanvaller in de finale. Waarin hij het meestal net niet kan afmaken. Kolopnef is dus ook altijd goed op wereldkampioenschappen. Zij zijn met z'n negen weggereden aan een kilometer of tien. En hebben inmiddels een voorsprong van zes minuten en vijf seconden. Het ziet er dus niet naar uit dat zij binnenkort zullen worden ingelopen door het uh, peloton. Het peloton waarin al die namen, al die grote namen die we op dit moment in de Tour de France hebben bij elkaar zitten. En het is wel een leuk gezicht, want we hebben zo'n schermpje van de organisatie voor ons, waarop de tijdverschillen staan. En daar hebben ze pictogrammetjes staan voor de gele trui, de groene trui, de bolletjes trui en de witte trui, eh, om aan te tonen waar die renners zitten. Want dat zijn natuurlijk de klasse-mensenleiders. dat zijn de belangrijke mensen hier. En daar staan gewoon twee Nederlanders bij. Johnny dus met die bolletjes trui en Robert Geesink met de witte trui. Dus we weten wat dat betreft meteen uit eerste hand, vanaf het schermpje, weten we meteen wat er gebeurt als er een van die die Nederlanders of vooruit of achteruit uh, uh, ja, uh, rijdt uh, ten opzichte van uh, het peloton. Ten opzichte van de rest van de kanshebbers. Eén man is vanochtend niet van start gegaan. Dat is jammer, hij kwam gisteren zwaar ten val bij die massale valpartij... ...waarbij Bradley Wiggins uitviel, Remy Porriol uitviel. Allebei een sleutelbeenbreuk. Chris Horner finishte wel en vroeg toen... Ik denk een keer of acht aan zijn ploegleider. Ben ik gefinished? Ben ik eigenlijk wel gefinished? Nou, dat geeft aan dat hij niet echt helemaal lekker in elkaar zat. Ze hebben hem naar het ziekenhuis gebracht en daar bleek dat hij een hersenschudding had opgelopen bij die valpartij. En een gebroken neus. Heel verstandig. Hij start vanmorgen niet. Vandaar dat we nu met uh, 189 en... renners van start zijn gegaan. 189 renners. Ze zijn inmiddels bij de 80ste kilometer voorbij. Dat betekent dat ze nog 108 kilometer te fietsen hebben. Dan maken we even een kleine stap naar Zuid-Afrika. Want in Zuid-Afrika spelen de Nederlandse tennissers tegen Zuid-Afrika. En bij winst gaat Nederland weer promotiewedstrijden spelen... voor een plaats in de wereldgroep. Gisteren won Robin Haase van Rick de Voest... en verloor Thomas Gorel van Kevin Anderson. Stand 1-1 dus. En op dit moment is een dubbelpartij bezig. Haase en Houta Galoen spelen tegen de Voest en Anderson. Eerste set voor de Nederlanders 7-6. Tweede set voor de Zuid-Afrikanen 6-6. Twee. En inmiddels hoor ik dat de derde set ook is afgelopen. Dat is echt, echt heet van de naald, laten we dat maar zeggen. En Nederland heeft verloren, want Zuid-Afrika heeft die derde set gewonnen. We gaan proberen ook nog contact te maken met de coach van de Davis Cup Tennissers, Jan Siemerink. Um, ja, het is, uh, het is niet een heel erg goed teken. Maar misschien komt het nog goed deze middag. We houden u op de hoogte van het tennis in Zuid-Afrika. Van die derde partij in het Davis Cup tennis. Dan gaan we weer naar het fietsen. En dan komen we uit bij Kenny van Hummel. Kenny van Hummel rijdt volgend jaar niet meer voor Skill Shimano. Uh, de sprinter wil een volgende stap maken in zijn carrière. Kenny, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Vanwaar de carrière move? Ja, uh, het is een hele moeilijke beslissing geweest. Maar uh, ja, ik rijd momenteel zes jaar. Uh, bij uh, Skillshimano. En ik uh, denk dat ik uh, met deze stap een, een nieuwe boost in mijn uh, carrière kan blazen. En uh, vandaar eigenlijk uh, deze, deze actie. Ja, was dat, was dat echt nodig? Had je dat gevoel? Nou ja goed, wil ik, een, uh, ik, wil, ik, ik wil mezelf niet na mijn carrière tegen de kop slaan en uh, mezelf verwijten dat ik nooit uh, ergens anders ben gaan kijken. En um, ik, ik, ik stond er dit jaar wel meer voor open, moet ik zeggen, als andere jaren, maar... Uh, Waarom was om... dat? Sorry? Waarom was dat? Ja, ik weet niet. Het, uh, ik ken alle ins en outs nu al momenteel bij Skill Shimano en het is allemaal heel vertrouwd. en. Uh... Ja, ik, uh, ik wil toch een klein beetje die gezonde spanning weer opzoeken en kijken of dat ik uh, elders uh, ja, ja, ook uh, tot mooie resultaten kan komen en proberen uh, ja, toch nog iets meer uit mijn uh, carrière te halen Of wat ik uh, denk ik bij Skill Shimano uh, nu uh, kan halen. Ja. ja, je voelt hem al aankomen, hè? je hebt al een nieuwe ploeg, hè? Ik heb een nieuwe ploeg, ja, maar ik mag het nog niet bekendmaken. Ik heb al wel overal op internet gezien dat er uh, gesuggereerd wordt dat ik uh, naar een andere Nederlandse ploeg zou gaan. Zat uh, ja, dus ik, en ik, ik Ja, ik, ik, ik, ik kan het niet, uh, niet, uh, nou, niet beamen dat, dat het die ploeg gaat zijn. Ik ga dat pas uh, 1 augustus uh, zelf bekendmaken. Ik, ik volg gewoon de, de, de, de weg die, uh, die ik behoor te bewandelen. En dat is. Uh, 1 augustus toegeven of aangeven waar ik ga fietsen woont, ja. ja waar, uh, waarom is dat eigenlijk, die 1 augustus regel? Ja Dat is wat? een uh, nieuwe regel van de UCI dat de renners vanaf 1 augustus uh, ja, mogen gaan onderhandelen of contracten mogen gaan tekenen. En um, ja, die regel die, uh, die is nieuw. En ja. nou ja goed, dus daar dat de renners eigenlijk pas vanaf 1 augustus uh, bekend kunnen maken dat ze naar een andere ploeg gaan. Ja. Um, je zegt het, het was heel vertrouwd hè, bij Skillshimano. Dus je wil misschien ook wel een avontuur. Is het ook ingegeven doordat je bijvoorbeeld een ander programma wilt gaan rijden, andere koersen wilt gaan rijden? Uh, ja, mede. Uh, de ploeg waar ik naartoe ga, die zit in de, in de World Tour. En, uh, de, dus Die rijden eigenlijk alle drie de grote rondes momenteel en alle grote wedstrijden. En nou ja, goed, ze hebben met mij een plan opgesteld wat ze met mij willen gaan doen en dat beviel mij wel. En uh, voor mij was het een hele moeilijke keuze, omdat ja, ik, ik al zo lange tijd bij Skill uh, gereden heb. En ik, uh, ja, ik ben als jong, uh, jong man erbij gekomen en ik ben als ja, uh, het is ook een, een ploeg die jonge talenten zeg maar opleid. En uh, ja, ik ben nu 28 jaar, ik word ja 29 jaar. Uh -huh. En ik ben nu al een van de ouderen binnen, binnen deze ploeg. En ik wil graag uh, kijken dat ik elders nog meer kan leren. En dat denk ik dat ik dat, uh, dat zou kunnen. En nou, ja, daartegen doe ik me wel heel zeer om Skil te verlaten. Kijk, het is een, een, een ploeg uh, die jonge talenten opleidt, uh, maar het is ook uh, ja, het is een beetje mijn familie. En uh, ik, ik heb met iedereen een bepaalde band opgebouwd uh, binnen de ploeg. En uh, ja, dat, dat, dat doet best zeer om ze dan te verlaten. Maar uh, ja, goed, ik sta wel voor, achter de keuze die ik, nu, uh, die ik nu gemaakt heb en dat ik elders... Uh, ja, to, ja, misschien een beetje onzekerheid ook weer heb... en dat ik uh, daarmee uh, een extra boost ga krijgen ja. om uh, tot bepaalde resultaten te komen. Zonder, zonder die naam te noemen, maar uh, kun je wel aangeven wat zij met jou van plan zijn? Mij, wat ze met mij van plan zijn. Ja, de nieuwe ploeg. <laughs> uh, ja, uh, ik, ik ja, ze willen in ieder geval een grote ronde met, met mij gaan rijden. Welke grote ronde dat gaat zijn, dat, uh, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar ik, ik wil graag zien wat ik een grotere wedstrijden waard ben. Dus ik, uh, ik, ik wil tegen, ja, tegen de wereldtop uh, iets vaker uh, sprinten. En uh, ja, ik heb dit jaar in de ronde van Turkije heb ik. Uh, Mannen als varrer, Ferrer en uh, Druipel en Pitaki uh, een aantal keer kunnen kloppen. En ik wil kijken of dat ik dat uh, uh, uh, vaker kan, uh, kan, kan, kan doen. Dus dat ik uh, vaker tegen die jongens mezelf kan meten. En dat ik uh, daardoor uh, op een hoger plan kan komen. Ja, en zij hebben jou beloofd dat dat bij hun kan? Ja. ja. Blijft gek hè? Zo. Ben je niet bang dat je je verspreekt? Nee, eigenlijk niet. Want ik... Uh, nou ja, goed, dat, is gewoon, dat heb ik me gewoon helemaal ingeprent, dat ik het zo, zo, zo moet doen. En uh, dit, dit is gewoon volgens de regels. Is het, uh, ik, ik, ik zou mezelf niet snel verspreken. Ik, uh, maar... wat, wat doe je nu tijdens de tour, Kenny? Zit je lekker te kijken of uh, ja, ben je hard zeker, bezig? Uh, ja, ik zit zeker te kijken. Ik uh, plan alles zo uh, met mijn trainingen dat ik alles uh, gedaan heb. En uh, ja, met sprintetappes dan, uh, dan hoef je eigenlijk maar het laatste uur te kijken. Ja. Uh, want je weet toch wel dat er een groepje weg is dat ze die op het eind uh, zullen inrekenen. En voor die tijd luister je natuurlijk de radio. Dat was uh, Ja, het. dan heb ik Kio op, op mijn hoofd, hè, ja. want ik heb wel een radiootje inderdaad in de zak. En uh, ik luister trouw uh, naar, naar, naar Kio om uh, te, te horen hoe de stand van zaken is. Ja, ja we hadden een uh, Kenny-mania eigenlijk, hè, een paar jaar geleden. Nu is het Johnny Time. Geniet je daar ook nog een beetje van? Ja zeker. Ik heb mijn show niet in de ploeg gereden een aantal jaren bij Eurogist, bij Artina van Dongen. En eh, uh, dus ik ken hem wel vrij goed. En uh, ja, ja, hij had het al een klein beetje aangekondigd dat hij voor de bolletrui wilde gaan. En uh, ja, het, is, het is schitterend wat hij, uh, wat hij gedaan heeft. Dus uh, echt met, uh, met aanvallen en zijn stijl van rijden dus. Ja. Uh, de bolletrui uh, pakken. En ik hoop dat hij hem vandaag vast gaat houden. Maar ik heb wel begrepen van Geo dat dat moeilijk gaat zijn. Een hard hoofd hè, hebben we erin. Ja, maar we maar blijven hij, achter hem staan. Dit is het laatste wat we dan van hem gezien hebben. Want dan gaat hij... Waarschijnlijk toch nog wel een keertje weer iets gek doen in de ja Dan gaat hij ons toch wel weer laten staan, denk ik. Oké, dankjewel. Kenny, we zien je op de rustdag in Valkenburg. Kom je langs bij ons? Ja, klopt. Ik zal er zijn, de 18e. Dankjewel. Tot dan. Oké, bedoel. het succes van Johnny Hogerland in de Tour Torres Blues met uh, Go Johnny! Ja, Gio Lippen, het is jammer dat hij dat niet kan horen. Dat zou misschien een beetje helpen. Het zou me niks verbazen als hij nog een oortje op heeft en als hij er ook nog mee kan volgen. Dan zit hij waarschijnlijk nu toch swingend op die fiets. Want dat vindt hij wel mooi hoor, zo in Land, dit soort dingen. Maar goed, de peloton is zojuist langs de supersprint gekomen. In tegenstelling tot de etappe van gisteren zit hij nu maar eens een keer wat vroeger in de etappe. Want het komt omdat we straks al die kolletjes achter elkaar krijgen. Tussensprint op 83 kilometer bij de kopgroep. Daar was Riblon de snelste. Voor Costa en Kolobnef. Maar wat veel interessanter was was om even te kijken naar wat er bij het peloton gebeurde. Want die sprinten dan om de tiende plek. waren toch nog altijd zes punten te verdelen. Gilbert won daar de sprint voor de man in de groene trui. Rogas Ventoso daarachter. Cavendish en Gos. Dan hebben we de eerste vier. En dat peloton hebben we in ieder geval ook gehad. En Gilbert snoept dan weer een puntje af van de voorsprong die Rogas in de strijd op de groene trui heeft. Op Gilbert. Hij staat inmiddels staat hij toch aardig voor. 9 punten. Had die voorsprong, dat worden er acht. Maar ja, die aankomst hier is super best. Is wel een ideale aankomst voor iemand als Philippe Gilbert. Dus wie weet, misschien gaat hij straks dan echt definitief toeslaan. Ik kijk naar het peloton. Tempo wordt gemaakt door de ploegmaats van Cadel Evans. De voorsprong van het negental koplopers met Adi Engels erbij. Vijf minuten en 46 seconden. Dan gaan we de dag doornemen met uh, Steven Dalebout en Michael Bogert. En ik vroeg me ineens af of in de succes-tijden van Michael... er ook zo'n mooi nummer voor hem geschreven is. <laughs> nou, Michael. Ja, ja, ja, ja. Was, uh, uh, er is een nummer voor mij geschreven ja, toen ik La Plagne had gewonnen. Zo'n uh, zo house-versie van... Uh, uh, uh, hoofd... Zing het anders cliente, voor. Okay. <middelen> <middelen> <Zoiets>. <middelen> en, uh, boekie is de best, is de best dan? Ja. Hoe zit jouw naam daarin verwerkt dan? Boekie is de best. oké, oké. Uitstekend zeg. Nou. Ja, wat een wilde, hè. Wat een wilde, nou, nou, twee nou, Nederland nou. Nederlanders in een trui. Ja, super, dat is uh, een tijdje terug. Ja, inderdaad, ja. Uh, Over Johnny Hoogland hebben we het al gehad. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Um, en die witte trui natuurlijk van uh, Robert Geesink. Um, eerst eens even luisteren naar Robert Geesink. Gisteren na de finish, want hij was niet eens zo heel erg blij. Dat is niet echt voor mij direct dat ik nou uh, Hier sta ik echt om, uh, om te springen. Maar uh, aan de andere kant, uh, ja, ik, bedoel, ik sta gewoon nu uh, ik zag straks uh, snel tiende in het klassement, dus ik sta er gewoon goed voor. Ik zou zeggen, ga, ga nou wel eens een keer springen. Ben ja, je is, er blij mee? Ja, ik denk toch, uh, Tuurlijk uh, alles voor het hogere doel, maar ja. als uh, er wordt voor, uh, ze proberen een soort uh, uh, sfeer te creëren dat het er allemaal heel slecht uh, voor staat. Ze hebben overal pijn en weet ik wat. Maar ja, ze ja. staan er gewoon super voor uh, van de klassementsrenners. Uh, ja, Geesink uh, uh, is een van de enigen met, met nog twee of drie die absoluut helemaal geen tijd hebben verloren. Nee. Dus ja, hij, is wel, hij heeft wel een keer op de grond gelegen, maar... Voor ja, en en geen ook, tijd. Hè, dat is ook natuurlijk wel pijn gedaan. Zeker, Nee, dat absoluut. Maar het had, het had er allemaal veel slechter uit. Maar, is dat dan een tactiek om een beetje te, alles te downplayen? Dat weet ik niet. Dat, dat zou je moeten vragen. Ik bedoel, soms lijkt het er wel een klein beetje op. Ik ja. bedoel, je, die, die valpartij is nu geleden. Je moet door en uh, niet met te veel nadenken en gewoon uh, ja, blij zijn we, uh, met waar hij nu staat. Dan uh, Johnny Hogeland, inderdaad, die bolletrui. Hij wil hem tot uh, de rustdag van maandag vasthouden. Maar dan moet hij voor vandaag toch wel een plannetje in zijn hoofd hebben. Ja, ik moet gewoon, uh, gewoon uh, meezitten op een of andere manier. En anders moet ik er maar gewoon naartoe rijden. Ik moet gewoon uh, morgen punten pakken. Als ik niet goed ben, ben ik niet goed dan uit de top. Maar ook me niet voel, dan moet er toch iets, wel iets mogelijk zijn, denk ik. Ja, dat zei hij dus gisteren. Uh, hij zit er dus niet bij... Dan moet hij er maar naartoe rijden. 5 minuten 44 momenteel. Ja, dan mag hij nou wel een beetje gaan beginnen, denk ik. Nee, is er nog een mogelijkheid? Hoe, hoe zou nee, hij nee. dat nu moeten aanpakken? Nou, Johnny moet gewoon lekker in het peloton blijven zitten. En uh, misschien dat deze dit, dit clubje dadelijk teruggepakt gaat worden. Maar dat weet ik uh, voor die klim van tweede categorie. Ja. Maar als, ja, uh, daar zal het peloton wel redelijk op, op hol slaan. En ik weet niet of Johnny dan mee kan. Als hij mee kan, dan, uh, dan zou hij daar misschien nog een puntje kunnen pakken. Maar ik, ik, ik vrees. Maar misschien... Uh, moet hij nu ervoor kiezen om zich vandaag een beetje rustig te houden... en dan morgen maar weer ja. proberen in de aanval te gaan. Ja, want wat jij zegt over die, die, nou die slotklim naar Superbes... Uh, dat is eentje van de derde categorie... maar die klim die daarvoor zit, dat is een, dat is een best ding, hè? Ja, het uh, is een goede klim Geesink, want hij heet uh, het, het kruis van de heilige Robert, geloof ik, <laughs> ja, of zoiets, heet die klim. Ja. <laughs> dus hij zal daar... Uh, nee, die is lastig, dan is het een gevaarlijke afdaling... dan gaat het een beetje op en af, smalle wegen, uh, draaien, keren... en dan uh, de klim naar Superbes, ja. die is niet zo heel lastig. Ja. En nog even over gisteren over Sky, want het was een, een rampendag voor uh, Sky. Wiggins ligt er dus uit, uh, dus uit. Boaz van Hagen verliest tijd en Joran uh, Thomas ook. Daarover ploegleider Steven de Jong. Ja, dat is zeker. Uh, we hebben er alles aan gedaan om Bradley goed aan de start te krijgen. En, uh, nou ja, was ook in orde gewoon. En dan uh, één valpartij eigenlijk voordat het echt allemaal begint. Ja, verpest uh, wordt het eigenlijk verpest. Dus ja, dat is doodzonde natuurlijk. Wat moet die ploeg nu? Ja, wat moet die ploeg nu? Uh, ze hebben het nog met Fletja, Haken, die, die krijgt misschien nog een paar kansen. Fletja uh, gaat nog wel een dagje in de aanval. Uh, Thomas die, die reed heel goed. Maar ja, hun, hun, hun speerpo, uh, speerpunt Wiggins uh, is naar huis. En ja, dat, dat, dat is gewoon. De, die, die gaan een paar slechte dagen hebben. Omdat ja, heel die ploeg was erop. Uh, op gebrandje Je zag ook gisteren dat ze met z'n allen wachten ja. toen, uh, toen Bradley viel. Maar wel viel. echt uh, team Ja, ja, ja. ja het, was, het, zat er allemaal, het zag er heel goed uit. Winter Ja, die jongen, die was super gemotiveerd om hier een goed klassement neer te zetten. En dan gebeurt er zoiets. Ja, ja het is de Tour, maar ja, je gunt het niemand. Ja. We zitten nu dus uh, op die aankomst, op Superbes. Um, Ricardo Rico won in 2008, was dat. In 1996 reed jij hier naar boven. Ja. Uh, ietsje later dan... Uh, je Rabo ploegenoot Rolf Seurissen, want die won toen. Daar gaat hij, 100 meter. Houdt hij de bocht, houdt hij hem, hij houdt hem. Maar komt hij ook door, want het gaat nu stijl omhoog. Seurissen wint voor Rodriguez en ook. Dit is een van mijn, ik think, uh, sportly best wins in mijn carrière. Ja, dat was Rolf Seurissen tot slot. Uh, maar dat, dat was toen een andere aankomst dan nu, hè? Ja, die lag uh, twee of drie kilometer verder dan hier... Uh... Ja. Ik, ja. ik kan hem nog wel herinneren, de klim toen ik je net met de auto opreed. Ja. Maar wij moesten nog een paar, paar kilometerjes verder. Ja. Toen was het allemaal veel lastiger. Even. Ja, joh, een goede oude tijd. Ja. En je had toen al een, een etappe ja. op zak. Ik was de eerste Rabberrenner die een uh, tourrit woonde. Ja. Ja. Dus jij reed hier uh, met een uh, brede glimlach omhoog. Hoe ging je eigenlijk nou, toen? Ja, ik, ik heb heel de rit uh, uit vertrek was ik uh, weg geweest met een groep. En als je, ik heb net ook de beelden ervan gezien. En uh, toen we je aankwamen, het was echt een lastige rit met een paar kolletjes col erin. En ja. ik zag gemiddeld 43 punt nog wat. Dus dat, is echt, dat oh. was echt uh, oorlog geweest die dag. En ik heb uh, een hele tijd in een kopgroep gezeten. Maar toen terug werd gepakt, toen, uh, toen was Nekkie eraf, zeg maar. En uh, ik ben hier omhoog gereden. En ja, gewoon in een, uh, in een bus, in een groep. Geesing zei uh, voor vandaag uh, niet zoveel tijd verliezen. Dat is eigenlijk de, de, de opdracht voor hem vandaag, dat zei hij gisteren. Kunnen we al vuurwerk verwachten van de mensmannen? Bijvoorbeeld Contador. Gaat hij hier tijd proberen terug te winnen? Ik hoop het. Uh, hij probeert het op, op de muur de Bretagne. Dat is ietsje minder lastig als dit. Ja, ik denk dat Contador iedere mogelijkheid moet aangrijpen om uh, secondes terug te pakken. Dus als die goed is, moet hij het proberen. Dus laten we het hopen. Dan krijgen we een beetje spektakel in de finale. De bron staat voor je. Je kan uh, terug naar de commentaartribune. Ja, ja, ja. <laughs> Michael, dank je wel. Bedankt. Ik, ik ga even googelen op dat nummer voor Michael Bogart. wil ik nog even horen. <lacht> het is uh, half drie geweest. Tijd voor het nieuws. Radio 1, het NOS journaal, met Onno wit. Goedemiddag. De Labour-partij in Groot-Brittannië heeft de regering opgeroepen direct te beginnen met het onderzoek naar de tabloid News of the World. De krant zou al miljoenen e-mails hebben verwijderd. Labour wil dat er nog vandaag een rechter wordt aangewezen die het onderzoek naar het afluisterschandaal gaat leiden. Slachtofferhulp Nederland heeft financiële problemen door een gebrekkige boekhouding. Op korte termijn wordt 2 miljoen euro bezuinigd, maar dat gaat volgens de organisatie niet ten koste van de hulpverlening. Er verdwijnen 20 banen. Bij een betoging in Kuala Lumpur heeft de Maleisische politie meer dan 900 betogers opgepakt. De ongeveer 20.000 demonstranten eisen politieke hervormingen. De politie gebruikte traangas en waterkanonnen om de demonstranten te verdrijven. En in Zuid-Soedan is officieel voor het eerst de nieuwe vlag gehezen. Het land is sinds middernacht onafhankelijk. President Bashir, die tot vandaag de leiding had over het Verenigde Soedan... heeft de nieuwe president gefeliciteerd. En dat is nieuws op dit moment. Aan de B verkeersinformatie Er staan vijf files. De meeste worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor Hoeverlaken, drie kilometer. De A2 van Amsterdam naar Den Bosch verknoppert Oude Rijn 2... Op de A16 Breda-Rotterdam voor Knoppen de Bresseplein 2 kilometer. Die sluit aan op de file op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knopen de en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. Dan nog een file in het zuiden van het land. Op de A67 Venlo-Eindhoven staat voor Zaardenheiken 3 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 69. Annie Nijman zong het ook. Hij maakte er een ode aan Maastricht van. Dit was op nummer 69 Yves Duty met Prendre Un Enfant. We gaan weer kijken in de koers, want het gaat hard volgens mij. Gio Lippen, Sebastian Timmerman. Het gaat zeker hard in het peloton. Gemiddelde van boven de 40 kilometer per uur. En af en toe is een jasje uitdoen. Ja, dat kun je op twee manieren opvatten natuurlijk. Je doet een jasje uit als je een extra inspanning pleegt. Als je echt heel diep moet gaan. Maar je doet ook letterlijk af en toe een jasje uit. Als het geregend heeft. En ik zag zojuist Pierre Rolland, de Fransman van Europcar, die dat niet helemaal handig deed. En hij had nog de mazzel dat het jasje in het achterwiel terecht kwam... Uh, tussen de ketting en uh, uiteindelijk uh, de pion. Maar uh, voor hetzelfde geld werd hij in, een, uh, in zijn voorwiel geslagen. En dan had hij pas echt een uh, probleem gehad. Hij moest in ieder geval even van de fiets... iemand die keurig even het achterwiel eruit haalde. En toen kon het jasje ook weer bevrijd worden. En we hoorden zojuist ook dat Johnny Hogeland ook wat moeite had... met het uitdoen van uh, de bolletjestrui met de lange mouwtjes, Want uh, ook die heeft hij aangehad. Het regent. Het regent hier. Het regent onderweg naar de finishplaats in Superbest. Het is net een beetje alsof het slechte weer meetrekt met deze Tour de France. Negen koplopers hebben we. Vijf minuten en 22 seconden is hun voorsprong op het peloton. En het peloton is behoorlijk aan het rekken op dit moment. Want het tempo wordt wel degelijk hoog gehouden door de ploegmaats van Cadel Evans. Met name zij controleren de koers. En in die kopgroep natuurlijk Addy Engels. De man die al zo vaak de Giro had gereden. Die zelfs afgelopen Giro nog... In een ontsnapping zat. Maar ja, toen moest hij lossen. toen het enige, de enige klim van die dag uh, opdoemde. de Passo Tonale. Ik ben benieuwd hoe hij het nu doet, Sebas. Tot nu toe uh, maakt hij uh, best een aardige indruk. Al zat hij wel eventjes met uh, de mond open op het moment dat uh, ze punt passeerden. Dat was een uh, uurtje geleden, ruim een uur geleden alweer, waar wij eventjes hadden ingepikt. Maar uh, toen konden we ze even allemaal goed bekijken. Toen zat we wel even met de mond open, maar je zei het al, het gaat hard heel de dag. De wegen zijn uh, wat smaller dan vooral gisteren. En het is dus weer nat, alhoewel ik wel eerlijk moet zeggen, niet te veel zeuren, Sebas. Dat uh, de regen die nu een beetje naar beneden komt, een beetje van die mieze regen is en allemaal niet zo heel erg veel voorstelt als je het vergelijkt met de regen van gisteren. Twee rijders moeten de kopgroep heel even laten gaan, maar dat heeft zoals ze dat in het frans zegt, zeggen een natuurlijke reden, want ze hebben eventjes een plasstop gehouden. Cyril Gauthier en die Alexander Kolobnev, die zagen we eventjes hun plas doen. Dat deden ze allebei al rijdend en daardoor gaat het tempo in de kopgroep ietsje naar beneden. TJ van Garderen, de Amerikaan, de opgeleid bij de Rabobank ploeg bij de continent. En nu dus rijdend zijn tweede seizoen alweer bij de ATC ploeg. Voert de tempo aan, daarnaast rijdt Zandio Ardi Engels. Een beetje in het midden van deze groep. Waar dus verder Rui Costa, Riblon, Alvarez, Zengle uh, en dus die en Kolobnev van Dillard maken. En die komen bijna weer terug in deze kopgroep die bijna 100 kilometer heeft afgelegd. Radio Tour de France,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 Stop, how on? 15 jaar oud. Hou bizar van OMC. Het Radio 1 toespel. En daar is de orde. ja! Jan Michael Balkert aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding van Bonn. Dat hij het winnen van Bonn? Job Soedemelk als winnaar. Ja! Tom Schout uit Arnhem is nog steeds de koploper in het weekklassement. Hij had drie vragen goed en had daar de minste seconden voor nodig. En is er nog één iemand die hem kan verbeteren? En dat is Hans Verhaar. Hallo, Dionne. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, groot wielenliefhebber denk ik ook. Hè. Dat kan bijna niet anders. Nee, net zoals uh, de voorgaande deelnemers. Eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Hè. Jeugdige leeftijd, dan de radio luisteren en uh, radio Tour de France. Later zelf wat gaan fietsen. En op dit ogenblik uh, ja, rijd ik eigenlijk heel veel kilometers. En met name dan uh, de cyclo's. Mm, kijk eens aan. Dus ook nog zelf een fanatiek. Dus ook nog zelf op de fiets. Ja, uh, Kunt u zich herinneren wanneer de eerste keer was... dat u de Tour echt, echt volgde? En volgens mij was dat in 1979... Uh, ik was toen heel klein en uh, toen hadden jullie op een rustdag via Radio uh, ja goed, ook uh, Tour de France... Mm -hmm. toen was er een uh, mogelijkheid om uh, ja, een, een, een luisteraarsvraag in te dienen. Toen is mijn vraag ingediend voor uh, Joop Zoetemelk En uh, ja, als verrassing kreeg ik daarna inderdaad gesigneerde fotokaarten van Zoetemelk uit, uit, uh, uit Frankrijk toegestuurd. Ja. En toen is dat een beetje gaan leven. Toen is de liefde geboren Ja, toen natuurlijk. is de liefde geboren. <laughs> Hartstikke goed. Uh, wat u in ieder geval te pakken hebt zijn uh, drie boeken. Het ons boekenpakket, hè? de Lens Factor van Mart Smeets. Grote tourquiz, heel leuk, van uh, Hans-Jurgen Nicolai en Vincent Luijendijk. En ga toch fietsen van Thomas Brown. Dat krijgt u sowieso mee naar huis. U krijgt ook 90 seconden voor het uh, beantwoorden van vijf vragen. Ieder goed antwoord, tien punten. Bij gelijkstand geeft de tijd de doorslag. En hm. zo is het. De tijd gaat nu in. Vraag 1. Wie was de eerste uitvaller van deze tour? Van der Wallen. Vraag 2. Hoe vaak verliet Lance Armstrong voortijdig de Tour de France? Eén keer. Vraag 3. Een fragment van een etappe die eindigt in Sint-Willebrod. We kunnen het niet erg goed zien want we zitten naar eventjes voorbij de fietser voor de avond ervoor staan. Zie ik inderdaad een grote gesloten groep komen. Ik dacht dat er een rallyman voor op lag. Maar ja hoor, we is gij niet ja, Ik wou wat. namelijk ook nog zeggen, Heinze Bakker zag het verkeerd. Ja, wie won er wel? Ja, Vraag 4. Multiple choice. Wie droeg nooit de bolletjes trui in de Tour? A. Jeroen Blijlevens. Adrie van der Poel is B. Jean-Paul van Poppel C. En Jan Raas, D. Zou je ze nog één keer kunnen zeggen? Jeroen Blijlevens A, Adrie van der Poel B. Jeroen Blijlevens. Vraag 5. In 1988 reden drie Nederlanders achter elkaar in het geel. Teun van Vliet gaf hem door aan Henk Lubberding. Wie kwam J Jelle daarna? Wie en Neidam. Stop de tijd. Stop de tijd. We hebben een winnaar. Vier vragen goed. We hebben echt op de laatste dag van deze week... hebben wij een winnaar. Gefeliciteerd. Kijk, we hebben ook applaus voor u. Dankjewel. U hebt vier vragen goed beantwoord. Tom Schouten die slaat zich nu thuis voor zijn hoofd. Oh nee. Ja, uh, Hans, het is goed. We gaan ze uh, eventjes de antwoorden controleren. Maar we hebben al vier goede antwoorden gehoord. Jurgen van der Wallen was uh, de eerste uitvaller in deze Tour in de vierde etappe. Uh, dan, ja, drie keer is het antwoord in 1993. In 1994... En in 1996. Dat waren de, de uitvaljaren van, uh, van Lens. Die was niet goed. Nee. Maar de rest was wel goed. Mooi. Jan Raas wint in 1978 de etappe naar Sint-Willebrod. Uh, Jeroen Blijlevens, inderdaad, was het uh, antwoord op vraag 4. En uh, Jelle Nijdam van Vliet reed drie dagen in het geel. Lubberding één dag. En Nijdam. Twee dagen, nou, u hebt gewonnen. Althans, deze week. week. Ah, dat is een goeie. Gefeliciteerd aan uh, Hans voor haar. U hebt ook het NOS Wielershirt uh, gewonnen. En dat past heel goed in uw collectie. Hè? Klopt, ik ga wat dat betreft deze zomer de Kolderrestafone rijden. En dan, uh, dan zal ik hem aantrekken. Heel goed. Um, op de laatste dag, want u moet nog terugkomen. Dat, is dan, dat zit hier wel aan vast. Nemen nemen de drie weekwinnaars het tegen elkaar op. En uh, die strijden dan mee voor de hoofdprijs. Een fietsklinic okay. voor twee personen. Van Henk uh, Lubberding. U kunt zich thuis nog opgeven voor ons toerspel. Het is dus moeilijk, hè? dat weet u inmiddels. Maar het is dus mogelijk om in ieder geval vier antwoorden uh, goed uh, te geven. Stuur dan een mailtje naar toerspel.nos.nl Hans Verhaar. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yo no sé si No sé si yo seguiremos siendo como Ik no sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed para que pensar y suponer no preguntes cosas que no sé yo no sé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 Het was uh, Luis Enrique Jono Semaniana. Niet, uh, niet te verwarren met uh, de oud-profvoetballer, Luis Enrique. En nu uh, trainer van AS Roma. Dit was de zanger. <middels> <middels> uh, weer in de koers kijken. Rijden de, de mannen van Cadel Evans van BMC nog altijd hard aan dat peloton. Dat doen ze zeker, Dionne. Het lijkt wel een ploegachtervolging. Want ze gaan kop over kop reizen daar op die mooie, ja, toch wel glooiende wegen. We zijn het begin een beetje van de Auvergne. Straks dan gaat het allemaal wat meer op en neer. Inmiddels zijn ze toch een kilometer of 30, 40 onder Montluçon. Een stadje toch heel mooi aan de rivier. En nou, daar zijn die renners inmiddels alweer lang voorbij gekomen. Het is een mooi landschap hoor. Het is echt een beetje zo'n soort oerlandschap. Zoals je dat hier in het midden van Frankrijk nog tegenkomt. En dan straks als ze eenmaal de snelweg onderdoor zijn. Als ze dan eenmaal die A89 tussen Clermont-Ferrand en Bordeaux door zijn gereden. Dan gaan ze echt de bergen in. En dan komen we in de, in de hogere Auvergne. Langs de Puy-de-Dôme zelfs. Die laten we wel links liggen. Een berg die ook al wat toergeschiedenis heeft gemaakt in het verleden. Maar die laten we dus gewoon liggen. Daar gaan ze tegenwoordig niet meer tegenop, want die weg is veel te smal en loopt ook dood boven. Maar dan gaan we in ieder geval beginnen aan de beklimmingen hier in de Sancy, zoals deze streek ook wel genoemd wordt. Ik zie nog steeds die rode mannetjes van Evans aan kop van dat peloton rijden. Het peloton dat toch wel breed uit over de weg waait. Af en toe zie je ze wat dansen, dat betekent dat het weer een beetje bergop gaat. En de voorsprong, daar knabbelen ze toch langzamerhand wel wat vanaf. Vijf minuten en acht seconden met nog 80 kilometer te rijden en dan denk ik ik aan die kopgroep en dan denk ik ook aan mannen die daar behoorlijk kunnen klimmen. En Sebastiaan, dan denk ik eigenlijk maar aan één echte naam die daarin zit. Een man die vorig jaar nog richting 3 Domaine toch triomfantelijk omhoog reed. Dat is die Fransman. Dat is uh, Cyril, uh, of uh, Christophe Riblon natuurlijk, dat uh, is de man. We rijden ook naast de ploegleider trouwens, van uh, AG, 2R... Die Fransman, die ook trouwens aan de basis stond van deze ontsnapping. Ontsnapping van 9 dus. En die Courtier, dat wilde ik ook nog even noemen. Die kan ook best aardig, aardig omhoog rijden. En dat zie je ook wel een beetje aan zijn postuur. Klein mannetje in dat groene shirt van Europcar. Dat is de nieuwe ploeg, of nieuwe sponsor eigenlijk, voor die ploeg. En die draait ook goed mee. Maar ook bijvoorbeeld Audi Engels hoor, kan best aardig omhoog rijden... als hij een goede dag heeft. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij zich gaat handhaven. In condé aan combraille rijden we inmiddels 109,5 kilometer al weer afgelegd. We zijn dus begonnen aan de laatste 80 kilometer al van deze etappe. Het gaat hard, het gaat snel. We zijn in ieder geval al in de regio Puy-de-Dôme. Daar draaien we en keren we doorheen nu... Over die uh, zo nu en dan toch behoorlijk verraderlijk natte wegen. En het wordt steeds weer ietsje smaller. Die kopgroep werkt nog steeds prima samen. Dus Rui Costa zit daar verder. Dus ook in Xavier Zandio zit daarin. Uh, Julia Alvarez had ik nog niet genoemd. Romes Zengle, dat zijn de twee van Koffiedis. Dan dus TJ van Garderen. En die Kul Gauthier had ik genoemd. En Nef, dat is er ook zeker iemand die we strakjes in de gaten moeten gaan houden. Als uh, Superbest gaat naderen als de finale er langzaam maar zeker aankomt. I guess if you said so, I'd have to pack my things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 check van Ray Charles. Ik verwijs u naar het volgende uur van Radio Tour de France na het nieuws. Tot zo. Roetplaats voor nieuwe ideeën en verrassende invalshoeken. Vanavond van 7 tot 9 presenteert Radio 1 Het Radio Lab 2011. Ga voor alle informatie naar radiolab.nl en luister vanavond tussen 7 en 9. Het Radio Lab 2011.